9 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Ierland is mogelijk een aanslag op de Britse kroonprins Charles voorkomen, zegt de Ierse politie. Charles bezoekt volgende week Ierland met zijn vrouw Camilla. Bij huiszoekingen op twintig adressen door het hele land zijn explosieven en wapens gevonden. De politie zegt in de aanloop naar het bezoek geen risico's te nemen. Een Ierse krant stelt dat de verdachten het op Charles hadden voorzien. De zes opgepakte mannen hebben volgens Ierse media banden met splintergroeperingen Continuity en Real IRA. Tienduizenden Nederlanders met geldproblemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Ze kloppen daarvoor te vergeefd aan bij gemeenten. Die helpen alleen mensen die aan strenge criteria voldoen, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Onder andere mensen die in een echtscheiding zitten, een huurschuld hebben of hun administratie niet op orde hebben, hoeven vaak niet te rekenen op professionele schuldhulp. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken noemt het onverteerbaar dat gemeenten mensen weigeren te helpen, zonder dat naar de individuele omstandigheden wordt gekeken. Maleisië heeft een boot met zo'n 500 vluchtelingen terug de zee opgestuurd. De Maleisiërs hebben de vluchtelingen wel brandstof en eten meegegeven. Het land wil een duidelijk signaal afgeven dat de vluchtelingen niet welkom zijn. Volgens het Amerikaanse persbureau AP heeft Maleisië een andere boot met 300 vluchtelingen ook teruggestuurd naar zee. En mogelijk zitten er voor de Maleisische kust nog eens duizenden vluchtelingen op boten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is misschien toch nog in leven. Gisteren meldde de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst dat de minister was geëxecuteerd. Dat hij in slaap was gevallen bij een evenement waar ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was. En nu zegt de inlichtingendienst dat gegevens over de dood van de minister nog moeten worden onderzocht. Het kan ook zijn dat de minister alleen uit zijn functie is gezet.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 De voorzieningen. Kijk als er een voertuig aankomt, hoor je zo'n put open te kunnen maken. Opzetstuk erop. Slangen eraan. En dat gaat weer naar het voertuig. Omdat is ja, dus een pomp van water. Ja. Nou, als dat niet, is die waterputten niet in orde zijn. Het zit vol met zand wat ik al om diverse malen ben tegengekomen in een onderzoek wat ik gedaan heb naar na de hand of na de hand van de brand in Bloemendaal in daarna het, Want dat, dat irriteerde me dan. Ik denk dan ga je toch, je zit in het dorp. En ik... We zitten niet op te wachten dat we datzelfde krijgen als je oud als in Bloemendaal. Nee. Dat is vervelend genoeg, maar daar zitten we niet op te wachten hier nee. in dat dorp. Nou, want ik heb foto's gezien van Putten, die, die zitten vol met zand ja. bijvoorbeeld. Maar, dat, maar als dat niet gecontroleerd wordt, en hoe lang al niet, dat weet ik dan niet, maar als je dan, open, als je dan open maakt en het zit vol, of het werkt niet, of je krijgt ze niet open, dan gaat dat toch echt iets fout hoor. Ja, en, en er staan auto's bovenop geparkeerd. Juist. Ik en, begrijp het niet, want die, die, die dingen zitten op een vaste plek. Je weet toch waar je parkeernavens niet moet zitten? Ja. Of als er een straat gerenoveerd wordt, dan worden ook de leidingen opnieuw aangelegd. Ja. Dus de oude leidingen gaan eruit en de nieuwe komen erin. die kun je een stukje langer maken dus of een stukje korter maken. Ja, maar let je daar niet op waarde? Nou, diegene die, die die straat aan ligt, ga je maar niet. Nee. Zoals nu uh, bijvoorbeeld op de weg die, die is pas gerenoveerd. Juist. Nou, Mooi te weten waar alles zit. Juist. En als er dan bepaalde brandkranen uh, verdwijn, verdwijnen, doordat er gewoon overheen bestraald een wordt of asfalteerd of wat dan ook,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 Ik heb dus die vragen erover gesteld. En ik wil dus nu gewoon antwoord hebben. Wat Vraag gesteld aan de gemeente. Ja. En dat heeft uh, Sociaal Zandvoort gedaan. Ja. ja, klopt. Met uh, de PvdA uh, gezamenlijk. Maar wij hebben het onderzocht. Sociaal Zandvoort heeft onderzocht. Ja. Uh, Want ik heb even uh, zitten, uh, zitten zoeken. Toen ik mijn huiswerk deed, ja. heb ik even zitten zoeken. En ik kwam trouwens nogal veel tegen dat jullie samen optrekken. Nogal veel met uh, Partij van de Uibeid. Ja, dat klopt. Alle stukken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 En, uh, Zodat ze dat konden. Daar reken. is geen antwoord op gekomen uh, van de gemeente naar ETV Noord-Holland. dat dit... ze het natuurlijk waarschijnlijk nog niet wisten. Nee, maar is dit alleen in Zandvoort het geval of is het op andere plekken? Ja, ik heb het ook gedaan. Gedaan, dat er in diverse gemeentes een probleem is met die brandputten. Want als ga er vanaf te willen. Brandput, jij ja, hoeft het goed. En dan willen ze dus een, ze. Ja, de, gemeentes, ze. de gemeentes en de VK willen ze er vanaf en dan tankwagens voor in de plaats zetten. Want dat heb ik allemaal zwarte wit staan. Maar ik denk bij mij, je hebt die dingen er liggen. Ze hebt uh, of uh, leidingen liggen en gebruikt die gewoon. Maar het schijnt te duur te zijn om dat te onderhouden, die brandkraan. Het kost 25 niks. euro per kraan per put om dat te onderhouden. Maar hoeveel zijn het er? Ja, dat zijn er heel wat hier ook. Dus, uh... Maar ja, wat is uh, de veiligheid? Ja, maar de veiligheid dan, is niet te koopgrikken ja, altijd. Dan maken. gaat het om, maar dat is wat ik straks ook zei. Je zal een huis, je zal, het zal je eigen huis maar zijn, ja. wat in de brand staat. Ja. Als je als dan een tankwagen, of wie nou hier staat of in haam, het maakt me niks uit. Hij is altijd te laat. Hij is altijd. Hij heeft tijd nodig om je ook hier naartoe ja. te kunnen. Kunnen ze wel zeggen van ja, we sturen altijd eerst de auto. Dat begrijp ik allemaal wel. Je stuurt eerst de blus de dat zet je blusvoertuig, het aanvalsvoertuig, dat zet je voor het pand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 Nee, maar ik bedoel, dat, uh, is, toch, dat is toch een <laughs> vraag... Dan gaan ze naar een andere auto, dus een tweede tankwagen die moet er komen om die eerst af te lossen. Maar de, de deze vraag verloren, wordt hoor. toch ook door ze gesteld? Dat is brandweer in de gemeente bedoelde. Ja, de ze, wie het ook zijn, die er van af willen, die, ja. die, die realiseren zich toch ook dat op een gegeven moment zo'n tankauto leeg is? Ja, maar dan zeggen ze, er komt de volgende toch, die lost o, hem toch af? Op die manier. Dan krijg je een soort, nou, dat is de één is.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 Dan ga ik dan, als ik u moet geloven, dan ga ik daar vanuit ja. Maar ik denk het niet, hoor. Maar wij hebben nog van die, van die brandkranen hier op de, de straten liggen. Die ook, als je hem open hebt, maar je krijgt, maar hun krijgen hem meestal wel open. Daar ligt dat niet dan. Maar als je hem open hebt, dan ligt er dan hoe hij eruit ziet. Hoe de staat is. Zit ja, daar word niet van. Ja, maar zo heb ik het. Meerdere ben tegengekomen. En als je ze open maakt, of je krijgt die hele dopten niet af. Want die zitten zo vastgeroest. Mm -hmm. Nou, waarom moeten die jongens die ons huis en ons als bewoners...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 Ja. Ja, nou ja, dat ligt aan het college. Uh, die moet de hand beantwoorden. Het kan, uh... wat is het, vier of zes weken. Ja. Dat is wat er voor staat. Ja, maar ik, ik neem aan uh, dat hier wel uh, prioriteit aangegeven wordt dat wat sneller beantwoord wordt. Want ja. uh, uh, de krant en uh, uh, televisie willen uh, ook hier antwoord op hebben. Ja, want, want er is dus een kennelijk... Uh, zes weken kan wachten. ze is hoop in de publiciteit geweest. Wat ik ik, ik, ik, ik denk dat de het college niet zo snel mee beantwoorden dus, hopen. Uh, ja. ja. Hier hoeveel, of maar we hier zitten ovellen. gewoon niet te wachten wat er in aarde haalt of in bloemmodellen is gebeurd. Het is wel vervelend genoeg voor die mensen daar ook. Maar waarom we hebben alles in je liggen. Waarom gebruik, maak er ook gebruik van. En zorg dat het in orde is. Of wie het ook controleert, dat maakt me niet uit. Dat heb ik al eerder ook in de uitzending gezegd toen. Het maakt me niet uit. Maar doe er wat mee. Ga ermee aan de gang. Zorg dat je die veiligheid kan garanderen. En niet zometeen het vingertje weer naar die brandverlierde moet gaan wijzen. Van ja, jullie waren te laat of jullie hadden te weinig. Of jullie hebben je niet, het ligt niet aan die jongens. Het ligt aan Nou ja, dat is nu dus heel duidelijk neergezet ja. van. Uh, wij willen wel als brandweer. Ja, maar, maar het is. Dit het is hetzelfde als met de strandweer. Als die brand. Het eerste wat ze zeggen: ja, jullie waren te laat. Of je konden weer dat niet vinden. Daar ligt het allemaal niet aan. Eh, maar wat ik dus. Het wijzen op veiligheid. Ja. moet eens een keer afgelopen zijn. Het ja. moet gewoon duidelijk zijn: jij bent hier verantwoordelijk voor, jij bent daar verantwoordelijk voor. Ja, want ik begrijp dat dat, is dat ook dat, helemaal dat, nog ja. niet dat duidelijk is. Dat is niet duidelijk. En veiligheid kost niet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 Volgens de baas van de VK is de gemeente Zandvoort verantwoordelijk voor de put. Dus er is nog geen eens duidelijkheid erin er zijn wie er zijn gemeentes, verantwoordelijk is. Zijn alle gemeentes verantwoordelijk? Nee, dat wil ik niet zeggen. Er zijn gemeentes die hebben dat, dat overgedragen is. aan de VK. Dus de VK is dan onderhoud, die putten dan. En er zijn gemeentes die zeggen: wij doen het. Ja, en dan ligt het dus. Maar Ach, in Zandvoort is het dus is niet de pakket. VEK die nee. zegt... nee, dat zijn wij. Ja, ja. Met andere ja, met woorden? Het. Anders had de gemeente gisteren aan ETV Noord-Holland kunnen zeggen... nee, wij zijn verantwoordelijk voor de brandweerputten. Ja. Wij of, maar, uh, Nee, maar wij, zijn, wij zijn het niet... Of of, als je zo'n onderzoek uh, doet, je loopt over tegen een... Dit gaat ja, het komt, het de gemeente gisteren van gisteren niet beantwoorden. Nee, nee, op dit gebied kunnen wij dus de veiligheid van onze bezoekers niet garanderen. Begrijp Tot ik heel toe, goed. Op sommige plekken niet, nee. Op sommige plekken, maar geloof mij... Als het erop aankomt. Dan staan die jongens er. De... Want dat moet je wel in ogen houden. Hè? Want we gaan net doen of... Het die wil veilig zo wel zijn, ongetwijfeld dat is dus een absoluut de... een snel geval. Een de... waterput vinden die open kan. De... Hè? Dus op dat gebied zal het huis wel meevallen. Maar het moet gewoon goed zijn. Ja, ja. Dat bedoel ik. Het moet gewoon in dat orde is... zijn. Maar zij weten natuurlijk feilloos op welke plekken ze... als ze daarbij geroepen worden... hoeveel tijd het kost om zo'n put open te maken. Ja, maar als een put niet open gaat of vol zit met z'n Ja, dat bedoel ik. Dan moeten ze verder denken. Dus dan moeten ze zeg maar... Nee. Zeg maar 50 meter verder, om een volgende punt ja. te zoeken. en Dan moet je ja. een verbond gaan creëren. Volgens mij kost dat tijd. Dat kost tijd. Ja, en dat maar... je, moet je die jongens niet uh, laten, kunnen laten doen. Nee, de, de, de meldkamer heeft die dingen ingeschreven, als het goed is. Ja. Nou, ja. We, hopen, we hopen dat het uh, duidelijk wordt, dat er snel antwoord komt. Dat het ook duidelijk is uh, wie er dan verantwoordelijkheid neemt. Ja. En we zullen het zien, neem ik aan, in de kranten. Nog even terug naar Sociaal Zandvoort. Ja, ja want dat vergeten uh, we zo altijd. Ja, ja, ja. Dat <laughs> is ook heel belangrijk. Dat ja, is absoluut. eigenlijk heel belangrijk. Ja, tuurlijk is dat belangrijk. Dat nee. Maar nog even sinds de vorige, wanneer was het? Maart, vorig jaar de verkiezingen. Ja. Hoe gaat het nu met Sociaal Zandvoort? Gaat het goed? Ja, hartstikke goed. Leg ze uit. Nou ja, uh, goed. Ja. ja, maar wat is goed? Uh, goede sfeer, uh, uh, goede samenwerking oh, onderling. met de PvdA. Ja, hartstikke goed. Dat weet ik ook niet. Uh, hoe zit het in, uh, in, in de hele gemeentepolitiek? Want ik hoor toch af en toe ook weer wat gemopper en gedoe. Ja, uh, het beschadigen van elkaar. Elkaar, dat moet eens een keer afgelopen zijn. Ik kan me namelijk en, nog herinneren uh, precies dat wij hier... Wij proberen in ieder geval daar niet aan mee te doen. Nee. En maar we, volgens mij zegt iedereen we eens, dat. Ja, natuurlijk nee, kunnen wij we ook wel eens een keer misschien wat zeggen. En dan is het uh, na vergadering. Uh, in ieder geval wat sociaal zandvoer betreft... dan uh, zullen we er alle tijd onze excuses aanbieden. Of in het openbaar of naar diegene toe Is het niet handiger om van tevoren eerst maar het te kan wel eens uh, Ja, maar in de tijd van de strijd zeggen. kan je wel eens een keer... per wat zeggen. En uh, als je ja, maar gewoon eerlijk overbindt... en uh, zegt dat was de bedoeling niet. Ja, maar dan Eerde wordt openbare... ook persoon zo gespeeld En dat is natuurlijk niet correct. En, en, en vaak nee, gebeurt ik... dat niet, hè? Dan uh, waait het gewoon over. En de, degene die aangevallen is zit dan mee. Ja. Ik kan mij nog herinneren dat, cool. dat uh, pakweg... een half jaar voor de gemeenteverkiezingen... er een groep uh, uh, mensen was... en die uh, zei... het is toch eigenlijk te gek voor woorden... wij zijn het een beetje zat hoe de gemeente nu... doen nou eens waarvoor je dus uh, gekozen bent. Ja. Ja. En er is een oproep geweest, ja. met name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 Waarom doe je dat? Er ja, zijn partijen of dus mensen? Nou ja, ja de, de, de, kijk, mensen zijn lid van een partij. Dat weet ik ook, maar dit, dus de partij is... hoort dan te zeggen: van jongen, hou jij je in? Dat bedoel en als dat niet gebeurt, ja. Dan maar hou goed, je dat, dat zou dus betekenen dat wij op een gegeven moment aan en Shaming gaan doen. Ik denk niet dat dat nou de bedoeling is. Ja, nou ja, dat wij op een gegeven moment maar, uh, gaan wijzen in. Uh, uh, het is maar. Elke partij is verantwoordelijk voor wat hij zelf zegt.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 Jawel, maar ik heb net begrepen dat je het, uh, het balletje uh, uh, hier neerlegt in de zin Nou, van, nee, ik nodig ze maar eens uit om te doen. Maar hebben jullie zelf ook niet een taak om onderling eens een keer te zeggen, jongens, en nou staat je. Natuurlijk, dat zeg ik niet, dat, dat zei ik toch niet? Ja, ja maar tuurlijk. dan ook een vrij stevige taak. Ja, en niet ja. zeggen van, ja, als ze niet willen luisteren, dan. Nee, maar goed, uh, kijk, je kan heel veel zeggen. Maar als men niet luistert, ja, dan kun je het natuurlijk no op. Nou, dan kun je het nog een keer zeggen. Ja, maar ja, luister dan ook een als je, keer. Ja, Haag kijk, met wil... Anders, wat hij uitkraamt. Dat ben ik met je eens. Ja, maar, maar dan is het precies hetzelfde. Maar het is gaan geen we excuus. Weer. Nee, het is nee, geen excuus, maar je kan er niks tegen doen. Die mensen doen, hebben een mening en die zeggen dat. Of je nou, ik, wij zijn er ook niet blij mee als er als ruzie of iemand onderuit wordt gehaald. Dus je, hebt, je hebt er allemaal niks aan. Het is een beetje de verruwing van de politiek ja. en dan ja. vervolgens is iedereen verbaasd ja. dat mensen dus niet, uh, uh, zich niet afkeren van de politiek. Ja, maar als je tien keer zegt tegen diegene: doe dat nou niet en dan blijf het maar doen, wat moet je dan doen? Dan kan je toch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 Want dat is het probleem. Ja. Nou, laten we hopen dat we het dan toch nog een ja, keer Dat uh, Het komt we wel weer goed, hoor. Ja, dat het gewoon steeds een keer wordt met die raad, ja. Ik uh, zit ooit. hier een positief <laughs> iemand. Laten we Dat is even ooit. Je altijd positief. Ooit. Maar we hebben geen uh, termijn van die ooit. Nee, nee, nee. nee, nee. Eh. Het is aan de politieke partij zelf. Hoe men uh, met elkaar... Uh, ja. Intern zal met hun leden toch. Ja, door. we zullen daar wel eens. Jullie we over hebben praat, nog wel uh, een kleine oplossing. Want we gaan sluiten met jullie...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 Als je naar een uh, triinje lopen met I uh, if I had a hammer.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 Dat project loopt al jaren. Mm -hmm. dat, weten, dat weten alle mensen uit de gemeenteraad ook. Dus we zijn driftig aan de slag gegaan. En het positieve is dat wij het afgelopen jaar ook heel goed bestuurlijk overleg gehad hebben met de portefeuillehouder. Jullie zijn de portefeuillehouder. onafhankelijke stichting? of het zijn... Wij, zijn, uh, wij zijn gewoon een vereniging, een vereniging van uh, ondernemers uit, uh, uit Noord. Ja. Daar zijn inmiddels 65 ondernemers lid van. Zo, dat is veel. Ja, dat is echt veel. Dat, dat, dat is bijna niet iedereen, echt, denk ik. Het is een, ja, het is een dat grote vereniging. En wat nog veel belangrijker is, het is niet alleen dat wij, ze zijn lid, maar er is ook nagedacht. En niet in de zin van, wat willen wij allemaal van die gemeente hebben? Nee, we hebben ook crisis naar het zelf gekeken. Wat is er niet goed binnen die bedrijventerreinen? Want we praten over een bedrijventerrein, maar je kunt het gebied opdelen in een drie of viertal gebieden. Maar als het gebieden. ik een bedrijventerrein voor me wil halen, van waar of is het? Vanaf de brandweerkazerne tot aan exact, helemaal... Exact. Bedorpen? Helemaal tot de Rotstraat. Tot tot dus ja, ja. daar zit nog wat tussen. En aan de overkant Noorderduinweg. Ja, ja. Ook dat is bedrijventrein. Dus het ja, zijn er vier of vijftal gebieden... waar nu eigenlijk allemaal bestemmingsplannetjes gelden... die verlopen zijn. Ja. Nou er zijn het... verschillende bestemmingsplannetjes. Ja, er zijn ja. vijf bestemmingsplannetjes... die allemaal verouderd zijn. En vrienden vijand is het in over eens dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen. Mm -hmm. Dat blijkt wel, want het vorige college nog... heeft in 2013 een ontwerp neergelegd. Een nota van uitgangspunten. Daar is met toen de tijd met wat ondernemers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 Delen is, dat die 65 ondernemers, die hebben ook behoefte aan nieuwe terreinen. Ja. He, en nou weet je dat er een heel stuk van de waterleiding waterzuiveringsinstallatie, waterzuiveringsinstallatie dat is een groot stuk grond. En we hebben zelfs de inventarisatie gepleegd. Nou weet ik wel, al die opties die neergelegd worden, die worden allemaal niet gehonoreerd. En als de, eh, als de nood in de man komt, zullen we ongetwijfeld Maar dan gaat het om duizenden vierkante meters die ondernemers graag willen hebben. Hmm. Dat is natuurlijk een uitstekend uitgangspunt, om daar eens met elkaar over te praten. We hebben gevraagd, maakt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 in de gemeenteraad. Als ik naar Gert Tonen kijk... Hè, die weet genoeg over ja, ja. uitvoering. Als ik kijk naar uh, Michel Demmers... jong, jongen heeft uh, een aantal jaren portefeuille weer... dan moet het toch mogelijk zijn als gemeenteraad... om daar een schema neer te leggen... wat in ieder geval voor 1 januari 2017... Uh, pas hij de z'n gekregen. Maar nu hebben ja. jullie zo'n goede... Uh, werkrelatie met de gemeente... dan kun je toch ja. ook zeggen dankjewel jongens... maar kan het niet eerder, want... Nou, uh, dat eh, is de reden ook, dat is ook zo. Ik heb dat... Curiosidad.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 het kost euro. We hebben zoveel know-how in deze hebben. gemeente ja. in huis. In ieder geval ook bestuurlijk. Dus zeg ik, met alle respect, ik ben zelf acht jaar, heb ik genoeg gehad hier bestuurder mm. te zijn. Als ik hier een ambtenaar opzet en ik laat een bestemmingsplan schrijven, deze binnen veertien dagen een bestemmingsplan. En als ik nu die procedure zie, nou dan word ik er echt een beetje, kijk een beetje hoofdpijn van. Ja. Met andere woorden, positief, kritisch. Ik vraag.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 Ja, dat dat is moet herkenbaar. niet kunnen. Ja. He, we horen, de gemeente die gooit daar een kwakstand neer op eigen grond. Dat mag allemaal. U bent vast niet de enige het die dat wil nemen. Is dat eigen grond? Dat stuk grond? Dat is, ja, dat is van de waterzuivering, dat is door de gemeente gemaakt. Nee, nee, maar ik bedoel, dat dus stuk grond wat ernaast ligt, wat voor met me zand. Is. Nee, dat is ook uh, nog van het uh, de, de, de Rijnland. Maar dat wordt gebruikt op het ogenblik uh, door de gemeente om uh, hier en daar wat uh, dingen te doen. Want het begint dan nou, heel duidelijk te worden, trouwens. Nou, nou, exact. En wat gebeurt er? Er ligt daar een geweldige bed.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 Jij bent werkgever. En daar heb ik het over wethouder Bluis. Ja, ja. Ik zeg, jij hebt een groot bedrijf. En als jouw medewerkers de boer opgaan... en die zouden zich zo bezighouden met jouw klanten... binnen een nootuin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 honderden zandvoorters, niet in het verenigd leven zit, maar ook investeerders die nu een nek uitsteken, willen uitsteken, die begrijpen het ook niet dat we tot 2016 moeten wachten. Kortom, ik denk dat er alle reden is. Echt, ik, ik, ik doe een klem het beroep op de gemeenteraad om elkaar niet in de nek te pakken. Volgens mij is de kennis genoeg en als we elkaar vasthouden, dan kunnen we met elkaar wat moois van maken. Ik bedoel dat echt positief, maar het moet anders, want zo loopt het echt mis. Maar. Hoe komt dat, dat het um, zo, allemaal zo traag gaat? Nou, in mijn beleving... In mijn beleving... Uh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 Ja, heel, ja, heel zand, het is, het met je eens is. En op deze manier gaat het echt mis. En dat doet mij echt, dat doet me echt zeer hoor. Mm -hmm. Echt zeer als zandvoerder. En voor vele zandvoerders. Want daar zitten de zandvoerderse gemeenschap niet op te wachten. Nee. En als niet eens dus een keer echt. Dan moet bij elkaar gepakt worden door de gemeenteraad. We zeggen, nou gaan we bij elkaar zitten. He? En ook bijvoorbeeld, dan begin ik weer waar we mee begonnen. Over de bestemming van. Laten we nou eens kijken met elkaar. Er is zoveel kennis daar. Nee, ook maar het in heeft er. ook hele grote economische dan belangen. Dan. Exact. En dat exact. hebben we hard nodig geld Binnen je 65 ondernemers, ik bedoel, het is toch niet niks? Dat draaien we op hier moment ja. elkaar. Correct. Zullen wij uh, onder uh, veel dank uh, afsluiten met deze oproep naar de gemeente? Nou, ik dat denk uh, nee. dat iedereen het dan daar dan van, hart van harte mee eens is. Uh, je was, meer, kom maar, kom maar nog maar even. Ja, er is nog één ja. zin even ja. wat vragen. Heel kort het net over een concept. En ik wil Hans vragen om dat concept in ieder geval naar de raadsleider te sturen. Nou, nee, dat kunnen we niet doen. Kijk, we hebben, je bedoelt, ik bedoel voor concept voor een... Oh, je bedoelt het schema? Ja. Ja, ik denk dat het verstandig is. Nou, aardig ik nu gezegd heb. in ieder geval dat ik daar dat je vraag aan als je Gert-Jan vraagt. Kijk, wij zijn er nog met elkaar over ja ja, ja, ja, Ik heb gezegd, maandagavond praten we er als bestuur over. En dan zullen we ons weer actie geven in de richting ja. van de gemeente. Ik denk dat we gewoon netjes moeten spelen, want Gert-Jan Bluis, die doet wat dat betreft keurig zaken met ons. Vraag hem om, uh, ja, om, om te kijken, hè, om te luisteren naar deze kritikeur, of die kan bevorderen dat hij samen bijvoorbeeld met en tonen. dat toen we niet in hokjes denken. Om te kijken of we daar nou eens een visitekaartje kunnen maken. Waarvan we zeggen, jongens, daar nou zijn we elkaar op de goede weg. Ja, ja. prima. Ondernemers willen. Ja, is het dan klaar? Die staan klaar ja. Een creedkeur. Ja. Ondersteund ja, ja. door Heel Zandvoort, denk ik. Dank. En laten we hopen dat we de volgende keer zitten en zeggen. Wat had dat een effect? En kijk, nou eens hoe en dus wij En als dat we kunnen, zijn. nemen we er een borrel op. Dan uh, nodigen we heel Zandvoort uit. <laughs> Oké. Okay, okay. Dank. Hartelijk uh, bedankt. De muziek. We gaan over naar Apache van de, van de Shadows.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 Uh, is dat? Oh ja, is ook weer de tweede. Ja, je hebt gelijk. Zondag, zondag is moederdag. Oh, oh, dat, dat, je krijgt ja. de kans. Je, je slaat de krant open en je ziet allerlei ja. kinderen met moeders. Dus je krijgt de kans niet om het te vergeten. Nee. Ja, dus nee, dat, okay. dat valt altijd, altijd op die moederdag. Ja. En op zich is dat prima. Uh, s morgens met moeder en uh, smiddags lekker naar de krocht. En, een, uh, ja. en naar een uh, mooie jazzconcert uh, kijken. En af, luisteren. Als afsluiting een ja. speciale. Ik heb begrepen ja. de Italiaanse top saxofonist. Ja. Ja, dat is echt een van de... de ja, de, uh, in Italië een, een uh, heleke grootheid. Heleke. En je mag dat... Uh, dan is het van, ja, maar waar moet ik hem dan mee vergelijken? Want we zijn in Nederland niet zo bijster goed op de hoogte met, uh, met het zien in, uh, in Italië. Maar als je het zou... Dan praat je in Nederland... Uh, kijk, vroeger hadden we natuurlijk fantastische tenoristen met uh, uh, Toon van Vliet en Ruud Brink vroeger en... en uh, Wat het dat, over? Uh, de, ja, ook. Ja,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 Hij speelde met een trio, uh, But Not For Me. En dat speelde man zo ongelooflijk goed...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 Ik krijg een patiënt betaald, maar ik vind het niet leuk meer. Nee. Dan kun je twee dingen doen. Of je ziet het als een betaalde repetitie. Hè, met een hoop lawaai om je heen. Je trekt er niks van aan. en Je doet gewoon je ding. Mm -hmm. ja, en je zit in de auto je gaat naar huis. Je denkt, ja, nou, ik heb wel gespeeld, dat, maar, dat, maar ik dat, vond het niet dat, leuk. ik zit in yard, En dat, uh, Erik Timmermans is uh, yeah. toen op zoek gegaan naar een locatie...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 En dan uh, in de pauze, of de afloop, dan ga je de deur aan en dan sta je buiten. Nou, hier drink je nog even gezellig een drankje. Altijd gezellig. En ja, je ja. kan uh, met die muzikanten kun je gewoon nog even praten. Eh, Want dat gaat, uh, het zijn net mensen hoor. Toch? Uh, uh, ja, absoluut, absoluut. Het zijn <lacht> hele aardige mensen. <lacht> en, zijn, uh, en zijn blij dat degenen die daar zitten, dat die het ook leuk vinden. Ja.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 Van 1 mei tot eind juni een schilderijen-expositie... van Mona Meijer-Adelgeest in het pluspunt... aan de Vlemingstraat nummer 55. Op uh, 9 mei een doorlopende modeshow in het centrum. Is dat vandaag? En dat is vandaag, ja. En morgen hebben we dan de Moederdagbrunch... in het centrum van Zandvoort vanaf, vanaf 11 uur. Correctie. En dat kost 5 euro per persoon. Ook morgen uh, op Moederdag de High Tea bij Paal 69. Van 12 tot 4...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 De redactie door Yvonne Rozenaal en Gert van En de eindredactie door Gerrie Rutte met de leuke muziekkeuze. De waarvoor dank? Ja, we hebben er inmiddels benoemd tot opperhoofd muziek. Ja. <lacht> De koffie was van Yvonne Roosendaal. De presentatie door Henny van der Leden en Ari Koper. En Hotel Hoogland, wederom bedankt voor de gastvrijheid, de koffie, de thee, het water en alle andere dingen. Een prettig weekend gewenst, graag en... tot volgende week. En we eindigen met Bamboleo van de Gypsy Kings. Mm.